11 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Facebook is mede verantwoordelijk voor de rellen in haren... vindt de Duitse minister Eichner van Consumentenbescherming. Ze vindt dat het sociale netwerk moet voorkomen... dat berichten die voor een selecte groep bestemd zijn... een veel groter bereik krijgen. Minister Eichner wil dat Facebook de privacy-instellingen verandert... maar volgens haar is het concern daartoe niet bereid. Wel heeft de Europese directeur van Facebook een handleiding beloofd... maar die is er nog niet... In Duitsland is al vaker een privéfeest per ongeluk openlijk aangekondigd. In juni kwamen ruim 22.000 mensen af op een Facebook-party in Baknang. In juli greep de politie in bij een massaal feest in Constans. De politie eist ruim 2 ton van degene die dat feest op Facebook had aangekondigd. Op het politiebureau in Haren hebben vandaag 25 mensen aangifte gedaan... van vernieling en diefstal bij de rellen van vrijdag. En dat is veel voor één dag, zegt de politie. Het bureau in Haren was vandaag speciaal voor de nasleep van de rellen geopend. Er waren geen relschoppers die zichzelf kwamen melden. 22 keren is er aangifte gedaan van vernieling, twee keer van diefstal... en één keer van mishandeling. Drie mensen brachten foto's en videobeelden van de rellen... en er melden zich twee nieuwe getuigen.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 Een ander deel van de collectie komt in musea in Japan en Zuid-Korea te hangen. De rest wordt opgeslagen in depots. Het Van Gogh Museum sluit zijn de deuren op de dag dat het naastgelegen stedelijk museum... na jaren van verbouwing en uitbreiding weer open is. De politie op Sint Maarten heeft een verdachte opgepakt... van de moord op een Amerikaans echtpaar op het Caribische eiland. De welgestelde man en vrouw uit South Carolina... werden vrijdag dood in hun huis gevonden. De verdachte zit vast voor verhoor. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie heeft 25 man op de zaak gezet. Morgen is de lijkschouwing. Volgens de eerste berichten is de Amerikaanse stijl doodgestoken. De vrouw zat vastgebonden in een stoel. Vrienden zeggen dat de vijftigers een deel van het jaar op Sint Maarten woonden... en daar huizen en restaurants bezaten. De man werkte daarnaast aan de bouw van een rumfabriek. Nederlandse webwinkels hebben nauwelijks last van de economische crisis...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 In de andere kantons geldt al wel een strenger rookverbod. Tegen het referendum hebben rechtse partijen en de horeca actie gevoerd... met steun van de tabaksindustrie. Het tekort op de begroting van Griekenland is groter dan werd aangenomen... schrijft de Spiegel. Volgens het Duitse Blad hebben inspecteurs van de Trojka van de EU, het IMF en de ECB... vastgesteld dat het begrotingstekort zo'n 20 miljard euro bedraagt... De heer Spiegel heeft delen van een conceptrapport van de Trojka in handen gekregen. Daarin staat dat de inspecteurs zijn geschrokken van het tekort. 20 miljard euro's, bijna twee keer zoveel als werd gedacht. De inspecties, de inspecties van de Trojka zijn bepalend voor de vraag of de Grieken opnieuw noodhulp krijgen. In Wit-Rusland zijn genoeg kiezers naar de stembus gegaan... om de uitslag van de verkiezingen geldig te maken. Bij het sluiten van de stemlokalen om 7 uur vanavond... had ruim 65 zijn stem uitgebracht. De oppositie had opgeroepen om thuis te blijven. Als minder dan de helft van de 7 miljoen kiezers daaraan gehoor had gegeven... hadden er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. De oppositie boycotte de verkiezingen... omdat de uitslag al van tevoren vast zou staan door fraude en intimidatie. Wit-Rusland staat bekend als een van de laatste dictaturen van Europa. President Lukashenko is al 18 jaar aan de macht... en alle 110 leden van het huidige parlement zijn trouwe aanhangers van hem. Het weer nog, vanavond en vannacht flink wat regen, soms met onweer. Morgenochtend eerst af en toe zon, later regen en onweersbuien... bij een middagtemperatuur rond de 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie.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 Binnen zit John Jansen van Galen. Goedenavond. Vanmiddag bij de Van Dam tot Damloop renden veel mensen mee met een t-shirt waarop de tekst... Geef kanker geen kans. Het zou goed bedoeld zijn, maar opeens vond ik het een bedenkelijke leus. Ligt toch helemaal niet in ons vermogen kanker geen kans meer te geven? Is dat niet wat hoogmoedig en aanmatigend? Schept het geen valse illusies? Enfin, ik heb het gehaald. Als u nu de webcam aanzet, laat ik het bewijs zien. Tetteretet, hier is hij dan. Dam tot Damloop 2012 staat erop, 10 AM, 16,1 kilometer is dat. En dan nu, met een bruggetje, waar ze bij de radio zo dol op zijn. De eindstreep is ook gehaald, niet na anderhalf uur... maar na bijna twintig jaar, door filmer George Sluizer. In 1993 overleed zijn hoofdrolspeler River Phoenix tijdens filmopnamen. Later moest hij het materiaal achterover drukken en ontvoeren... anders was het vernietigd. En nu... Is de film er dan toch nog? Dark Blood. Sluizer komt erover vertellen. In Vollendam start morgen een spreekuur... betreffende de Vollendamse ziekte en de Broze bottenziekte. Dat zijn ernstige erfelijke aandoeningen die vooral daar voorkomen. Maar waarom? En wat is er aan te doen? Klinisch geneticus Merel van Malen ligt dit toe. En goed nieuws. Het milieu in Nederland gaat hard vooruit, nu doorpakken. Dat is de boodschap van het planbureau voor de leefomgeving die morgen verschijnt. Maar is dat niet wat al te optimistisch gedacht? Ik vraag het directeur Maarten Haier. Dan ook nog de zogenaamde verkiezingen in Wit-Rusland. En u hoort wel, wij hebben een vol tableau. Bovendien, de kranten van morgen vroeg voor de laatkomers nog even die medaille... En nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 23 september. Het politiebureau in Haren was vandaag speciaal open... voor de slachtoffers van de rellen van eergisteren. Ik kom te doen van een uh, beschadigde tuindeur. Want aangifte doen is van belang, vinden ze bij de politie. Wij vinden dat belangrijk, want dat geeft een goed beeld van hoeveel mensen gedupeerd zijn geraakt van de ongeregeldheden in Haren. De mensen komen niet alleen aangifte doen, ze brengen ook opnamen van de rellen. En op internet duiken steeds meer filmpjes op. We zien ook dat massaal filmpjes worden uh, geüpload. En dat betekent ook dat wij die filmpjes uh, gaan gebruiken voor ons onderzoek. Maar er is ook kritiek van de politie op de burgemeester. Vakbond ACP vraagt zich af of de burgemeester van Haren wel slim heeft gehandeld. Als je aangeeft dat er mee is... en er zijn altijd groepen die het dan interessant vinden om dat te testen. Ja. Of je inderdaad op alles voorbereid bent. Het was opnieuw druk in Haren, alleen nu om andere redenen. Mijn mond valt open voor verbijstering, ramptoerisme. Ja. inderdaad, uh, het, het is vrij druk. Je kunt wel vernemen wat hier, wat hier gebeurd is natuurlijk. Want het is hier drukker dan normaal. In Nijverdal werden vanmorgen vroeg zo'n 200 mensen uit hun huizen gehaald omdat een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk zou worden gemaakt. De politie ging van huis tot huis. Deze vrouw vond het heel nuchter geen probleem om zo vroeg uit de veren te zijn. Het is toch wel leuk, hè? Vroeger werd Leuk, maar Het wel spannend, want ja, er ligt wel, wel een Het Was spannend, want je weet nooit, hoor, of alles goed gaat. Ik ben nog niet zo bang, maar uh, ja, niemand gaat allemaal wel goed. Gisteren opende de koningin het verbouwde stedelijk museum in Amsterdam op feestelijke wijze. Vanochtend was de beurt aan de gewone mens. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk om hier te zijn. Ik heb er zo naar geloofd. Ik, ja, dat dan ik dan hoop dan dat het wel terugkomt. Sommige bezoekers waren erg onder de indruk. Ja, indrukwekkend. Ik vind het echt een uh, ja, fantastische bijdrage weer aan de stad. Om Amsterdams. Echt internationale allure heeft dat wat mij betreft. Dus uh, heel mooi. Het Stedelijk is weer open, maar de buurman, het Van Gogh Museum, sloot vandaag de deuren voor een renovatie die acht maanden gaat duren. Gefeliciteerd. Jullie zijn de laatste bezoekers. Jullie krijgen ook nog een cadeautje van ons natuurlijk. Als laatste nieuws rockzangeres Anouk. Die heeft vannacht een opmerkelijke video... van haar nieuwste nummer op Facebook geplaatst. Ze zingt het in haar huis voor de webcam en met een zonnebril op... om, zoals ze schrijft, haar dronkenschap te verbergen. En het opmerkelijkste, ondanks dat, klinkt het erg goed. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, yeah, no more. Uh, Marielle Hageman hier naast me, heeft de kranten vanmorgen vroeg doorgenomen... en een overzicht samengesteld dat ze nu begint voor te lezen. Ja, de rellen in Haren die dreunen ook nog na in de commentaren. Volgens Trouw waren die rellen niet de schuld van de sociale media... maar van redeloze relschoppers. De sociale media zijn niet de oorzaak of bron van rellen. Min of meer spontane samenscholingen die uit de hand zijn gelopen... zijn vaker voorgekomen. Maar ze zijn door de sociale media wel gegroeid in snelheid, omvang en gewelddadigheid. De krant wijst ook op een voordeel van de nieuwe tijd. Het mooie van moderne communicatiemiddelen is dat het goed boevenvangen is. Iedereen die in haren zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf is in beeld gevangen. Letterlijk, met politiecamera's of met mobieltjes van omstanders. De Telegraaf neemt het op voor de politieman en de politievrouw... die vrijdagavond in Haren de openbare orde wilde handhaven. Die agenten treffen wat de krant betreft geen blaam... al willen de politiebonden dat vooral de rol van de politie wordt onderzocht. De Telegraaf vindt dat Nederland altijd goed is in het nakaarten over de schuldvraag. Maar in dit geval gaat het om schurken die verantwoordelijk waren voor straatterrorisme. De krant meent dat het criminelen waren die zich met drank en drugs hadden volgestopt en als wilden tekeer gingen. In hun verdediging zullen ze zich ongetwijfeld beroepen op hun beroerde opvoeding, hun sociale milieu of hun slechte vriendenkring. De telegraaf vindt in ieder geval dat ze zelf volledig verantwoordelijk zijn voor het straatterrorisme in Haren. Ruim 40 van de hoogopgeleide turks nederlandse jongeren overweegt een carrière op te bouwen in Turkije. Slechts 14 denkt in de toekomst voor een Nederlands bedrijf te werken. De Volkskrant bericht over een onderzoek van de Vrije Universiteit. Voorzitter Mehmet Akok van studentenvereniging Anatolia... is verbaasd over het hoge percentage potentiële vertrekkers. Dat veel hoger opgeleiden naar Turkije willen... vanwege de goede economische prestaties... en het kille maatschappelijke klimaat in Nederland, was wel bekend. Maar het zijn veel meer mensen dan de studentenvoorzitter dacht. Hij vindt het zorgelijk voor Nederland. Het is een omgekeerde brain drain, zegt hij in de Volkskrant. En dat terwijl Nederland keihard aan het vergrijzen is. Intussen krijgt de... Turkse overheid invloed op de zendtijd voor moslims op het publieke net in Nederland, valt te lezen in trouw. Tenminste, als het commissariaat voor de media die toekent aan de stichting Zendtijd Moslims. De krant publiceert uit een onderzoek van twee universiteiten waaruit zou blijken dat er innige banden zijn tussen de Turkse regering en de zendtijdaanvragers. Zo is de waarnemend voorzitter, penningmeester van een organisatie die nauwe banden onderhoudt met het ministerie van de Turkse premier Erdogan. Die organisatie gaat onder meer over de opleiding van Turkse imams... en de inhoud van preken in zo'n 140 moskeeën in Nederland. Gevraagd om een reactie zegt de waarnemend voorzitter... dat hij van plan is te blijven... tot er een onafhankelijke voorzitter wordt benoemd... van de Stichting Zendtijd Moslims. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. <middels> Each and Everyone met Everything But The Girl uit 1984. Parlementsverkiezingen vandaag in wit rusland Correspondent Geert Groot-Koerkamp is in de hoofdstad Minsk. Goedenacht, is er al iets bekend van de opkomst? Uh, nou de opkomst is in ieder geval uh, hoger dan uh, 66 procent. En het laatste cijfer, uh, daar zaten we na zessen op te wachten... dat uh, moet nu rond deze... Minuten worden aangekondigd, maar de persconferentie van de voorzitter van de kiescommissie, waar dat wordt uh, verteld, uh, is al een paar keer uitgesteld. Maar dat zullen we in de komende minuten weten en dat zal ongetwijfeld ergens boven de 70 procent liggen. En, en de uitslag is daar iets van bekend? Nou, het is geen uh, verkiezing met partijlijst. Het is een verkiezing volgens een districtenstelsel. Uh, het gaat om 110 parlementszetels. En daar zijn 293 kandidaten voor. Niet eens zo heel erg veel. Um, dus het is een beetje moeilijk te zeggen uh, welke partij uh, dan zou hebben gewonnen. Maar dat is ook niet zo van heel groot belang. Omdat uh, in feite uh, dat dus de praktijk is dat alle uh, leden van het parlement zijn loyaal aan president Alexander Lukashenko. En de oppositie zijn tegenstander. Anders hebben daar helemaal niets te zoeken. Nee, de oppositiepartijen hebben opgeroepen deze verkiezingen te boycotten. Waarom precies? Uh, nou een aantal partijen, niet alle partijen hebben het over gedaan, maar een aantal partijen heeft gezegd, uh, uh, we hadden vanaf het begin gezegd, we nemen deel aan deze campagne, maar als uh, men niet voldoet aan een aantal voorwaarden van ons, uh, zoals uh, vrijlating van politieke gevangenen, dat is één, en uh, ook het toelaten van uh, leden van de oppositie tot de, uh, tot de stembureaus, tot de, de besturen van de stembureaus, de lokale kiescommissies die de stemmen gaan tellen, uh, ja dan heeft het voor ons niet zo heel veel zin om door te gaan, want dan kunnen wij ook helemaal geen controle uitoefenen op het verloop van die verkiezingen, of dat wel eerlijk verloopt of niet. Nee. Uh, en vorige week heeft dus een aantal partijen, zes partijen, hebben besloten om uit de race te stappen. Uh, een aantal andere partijen hebben gezegd, we gaan gewoon door met campagne voeren tot op de dag van verkiezingen. Uh, omdat die campagne voor ons eigenlijk de enige mogelijkheid is om uh, ja, contact om te, te junioren, zoeken met ja. de kiezers uh, via de, de mogelijkheden die die campagne biedt. Maar kennelijk is niet massaal gehoor gegeven aan die omroep, oproep om weg te blijven van de stembus. Je zei ruim 70% opkomst. Ja, maar nou, wat die oproep betreft, uh, daar zal uh, wellicht ook morgen nog wat over worden gezegd... Uh, wanneer we de, uh, de persconferentie hebben van de waarnemers van uh, onder meer de OVSC... Uh, dus De Westerse waarnemers uh, die zijn doorgaans uh, zeer kritisch over de Russische verkiezingen en die hebben vast nog wel wat te vertellen. Er zijn in ieder geval uh, veel berichten, en ik heb het zelf ook gezien in Minsk, dat, uh, ja, dat stembureaus er behoorlijk leeg en verlaten uitzagen, terwijl de opkomst daar later toch behoorlijk hoog bleek te zijn geweest. Dus ja, er zijn genoeg vraagtekens uh, over. En wat die ophoofd voor een betreft, het probleem van die oppositie is natuurlijk dat men niet uh, ja, vrije toegang heeft tot de media, tot, tot televisie vooral. En, uh, ik denk dat heel veel Wit-Russische Wit kiezers ook helemaal uh, geen weet hebben van het feit dat die oppositie heeft opgeroepen tot nee. een boycott. Zijn er nu duidelijke aanwijzingen dat Lukashenko heeft uh, gemanipuleerd en geïntimideerd bij deze verkiezingen? Nou, er zijn wel allerlei aanwijzingen, eh, zoals die bij elke verkiezingen wel zijn, hier in dit Rusland. Eh, ja, dat er op bepaalde plekken meermalen is gestemd door dezelfde mensen. Dat er ook bussen zouden rondrijden met mensen die op meerdere plekken stemmen. Eh, maar eh, ja, alles bij elkaar. Uh, is het de vraag of Lukashenko dat erg nodig heeft. Want het gaat er niet zozeer om hoe er wordt gestemd natuurlijk, maar wat er daarna gebeurt. En als de oppositie uh, sowieso geen enkele kans heeft op, om überhaupt deel te nemen aan die verkiezingen op een normale wijze, uh, dan, dan, dan is het eigenlijk ook niet eens nodig om zeer zwaar te frauderen. Maar de, ja. grootste, de grootste vraag blijft in feite wel, uh, hoe zit het met die opkomst? Is die werkelijk? Is, is die, die waarheid, Het getal van 60, 70 procent of misschien wel meer? Of is daar op dat punt uh, gemanipuleerd? Gemanipuleerd door mensen vaker te laten stemmen, of? Nou, ik denk dat dat is toch wat gerommel in de marge. Dan, dan moet er echt gemanipuleerd zijn met cijfers. En dat oh, gebeurt wel ja. achter gesloten deuren in, in de kabinetten van de stembureaus. Ja. Je zei de buitenlandse waarnemers zijn natuurlijk kritisch. Zijn die allemaal kritisch? Nee, uh, want er zijn waarnemers natuurlijk van uh, verschillende buitenlanden. Uh, we hebben altijd de waarnemers van, van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Die zijn uh, ja, doorgaans zeer kritisch uh, als het gaat over dit stand uh, En tekenend daarvoor is ook overigens dat uh, zaterdagavond hier op de staatstelevisie een uh, lange film werd uitgezonden. In feite een, een donderbreek tegen de OVSE en uh, tegen de kritiek van het Westen. En daar werd uh, veel van neergetrokken tegen verkiezingspraktijken in de Verenigde Staten en Frankrijk enzovoort enzovoort. Maar naast de OVC hebben we ook nog de waarnemers van het gemeene best van onafhankelijke staten, dus van Rusland en van andere voormalige Sovjetrepublieken. En die zijn uh, bijna altijd onverdeeld positief over uh, dit soort verkiezingen. En vandaag al in de loop van de dag, uh, terwijl dat eigenlijk nog niet mocht, uh, lieten verschillende van die waarnemers ook horen dat ze erg tevreden waren, dat er geen ongeregeldheden waren, dat alles vreedzaam verliep en eerlijk en geheel volgens de regels. En dat zullen ze uiteindelijk in hun rapportage ongetwijfeld ook uh, meer Oké, okay, dankjewel Geert Groot Koerkamp. Tot zover verkiezingen in Wit-Rusland. Dit wordt no geen lied of... van toen. Want ik kende je al lang. Wordt al geen, nu blijf ik maar hopen, want het wordt niets, ben ik bang. Het is al geen, dus blijf ik maar zingen, hoogstens een wat ik niet vertel. En veel te laat En nooit goed zeggen kon Maar dat vertel ik je nog wel Ik zal je jaren wel van hier. Misschien vertellen hoe het was Misschien zal ik dan zeggen Misschien nog veel pas Maar ik zal je jaren ah Maar ik zal je jaren vervangen hier. Misschien vertellen... hoe het was. Agda en de Munning. Jaren verre van hier... De kwaliteit van onze leefomgeving, eh, dat is het thema van het rapport... de balans van de leefomgeving 2012, morgen te presenteren... aan minister Schulz van eh, Milieu. Nog onder embargo nu, maar voor een voorbeschouwing... klop ik graag aan bij Maarten Haaier, directeur van het Planbureau... voor de leefomgeving, die dit rapport presenteert. Goedenavond. Goedenavond. Het persbericht over dit rapport begint heel gezellig met prinses Maxima... die in de Amsterdamse grachten zwemt. En dat laat staat er zien dat de kwaliteit van onze directe leefomgeving... de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd. Is dat nou zo? Ik bedoel, het mogen gelden voor grachtenwater, maar toch niet over de hele linie? Nou, het is toch een, uh, vrij onwaarschijnlijk dat we dat twintig uh, jaar geleden zouden hebben toegestaan. Dus ik vind het wel mooi dat we dat meemaken. Ja, dat wel. En... Ja, nee, ik denk dat dat beeld... Mag je daar beeld... nou uit afleiden dat de hele leefomgeving is verbeterd? Nee, dat mag je daar niet uit afleiden. Dat is een, een voorbeeld wat uh, mensen hopelijk aanspreekt. Wij, wij kijken met onze pijlstok op al die dimensies van de leefomgeving. Hoe is het met de kwaliteit van de lucht? Hoe is het met de kwaliteit van het water, van de bodem? En uh, dat beleid wat 40 jaar geleden eigenlijk begonnen is, dat begint echt uh, zeer zijn vruchten af te werpen. Daar gaat het gewoon in Nederland uh, behoorlijk goed mee. Ja, men staat er eigenlijk in uw rapport eigenlijk veel ruimer dan wat alleen de directe omgeving betreft. Er staat, ik citeer, het regeringsbeleid voor Milieu, Natuur en Ruimte is succesvol geweest. Toen maar. Dat is een mooi, een mooi, mooi beeld wat uh, terecht is, denk ik. Dus dat uh, Nederland is een goed georganiseerd land. En we hebben natuurlijk uh, op een aantal gebieden veel moeilijker dan anderen... omdat wij uh, hier met heel veel mensen dicht bij elkaar wonen. Dus op die indicatoren gaat het vaak uh, minder goed. Maar beleid heeft wel degelijk uh, veel effect gehad... Uh, maar nogmaals, dat is het beleid wat we zeg maar, sinds de jaren zeventig uh, hebben gevoerd. Want dat was de periode van Lekkerkerk. Dat ja, er uh, ja. onder nieuwbouwwoningen gewoon gifgrond zat. Absoluut. Dat waren problemen waar mensen echt in de directe omgeving mee te maken ja. hadden. Maar ondertussen blijft Nederland op milieugebied toch achter bij veel andere Europese landen? Uh, niet alleen in Europa, maar ook uh, mondiaal zie je dat uh, wij op, op geen enkele manier meer in de kopgroep zitten. Nee. Dus Nederland is uh, uit de uh, top 10 van uh, landen die daar het best in scoren geroetst. We weten niet op welke plaats we precies uh, uh, nu zitten, dat alleen uh, uh, de top 10 ik, wordt daar uh, kenbaar gemaakt. Ik noem wind- en zonne-energie, schone technologie, vooral CO2-uitstoot, allemaal uh, Nederland in de achterhoede. Dat is inderdaad een, een feit, wat we al een, een tijd zien... dat Nederland moet naar 14% hernieuwbaar. We hebben een vrij lage doelstelling gehad van de Europese Unie. We zitten op 4, we gaan naar 9. Uh, en de komende maanden wordt eigenlijk ook besloten natuurlijk... of, uh, of we die 14%-doelstelling ja, uh, ja. gaan halen. Dus echt mooi ziet het er niet uit. En dan bovendien nog, al zouden we hier vooruitgang boeken... dan nog smelt ondertussen het polijs. Wordt in China de natuur op grote schaal vervuild. Dat zal ons milieu toch ook nadelig beïnvloeden neem ik aan. Ja, ik denk dat we eigenlijk meemaken dat we aan het eind van een uh, eerste groeimodel zitten. Dus het model wat we na de oorlog hebben ingezet, gericht op uh, massaproductie, efficiënte productie, uh, natuurlijk ook uh, op uh, we zorgen dat niemand honger heeft. Ja. Dat model uh, loopt echt op zijn achterste benen, fossiele brandstofdragers. Ja. En de mensen die nu leven, die zullen toch meegaan maken dat, dat we door een transitie gaan. En uh, de vraag is, gaan wij sneller mee beginnen, proactief of oh ja, volgens andere landen? U, u bepleit sterk dat deze problemen ruim de aandacht zullen krijgen in de formatie, maar de kans daarop lijkt klein, want in de campagne speelt het milieu nauwelijks een rol. De economische crisis lijkt alles uh, onder te sneeuwen. Ik denk dat dat net zo goed een, een kans kan zijn. Want juist in de koppeling van Omdat eh, innovatie... Omdat er innovatie is. Nou, de koppeling van innovatie aan die vergroening van de economie... is een hele logische, een hele plausibele drager van een nieuw regierakkoord. Wij denken dat uh, dat uh, echt in de reden ligt om het topsectorenbeleid... om dat uh, te enten op die nieuwe economie en niet op die oude economie. Kunt u, kunt u waarmaken dat als zo'n groene paragraaf in het regeerakkoord uh, er niet komt... dan gaat Nederland economisch naar de knoppen? Nee, want je kunt eigenlijk nog natuurlijk in het oude model best een tijdje wat verdienen. Maar kijk naar onze grootste handelspartner, Duitsland. Die zetten natuurlijk massief daar wel op in. En die zetten al lang niet meer in op het assembleren van windmolens... of het maken van zonnepanelen. Die zetten in op de top van de high-tech. En voor Nederland liggen daar absoluut kansen. Om dus eigenlijk in de innovatie te gaan van die nieuwe technologie... die door anderen zal worden gemaakt. Maar wij kunnen geld verdienen aan die klokjes, aan die e elektronica aan die nieuwe windmolens die moeten worden bedacht. Ja, dat, dat, is, dat is mooi. Dat noemen ze win-win situatie. Hè? Economische groei en uh, beter milieubeheer. Dat is inderdaad uh, de, de hoop die je hebt... Uh, u bedoelt waarschijnlijk dat je je af kan vragen of we er dan mondiaal uitkomen. Ja. Ik denk dat, dat Nederland, uh, ook gegeven onze positie bijvoorbeeld in de agrosector... Dat wij, wij, daar hebben wij zo'n bijzondere mondiale rol voor de research en development... dat wij wezenlijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van, van die milieuperformance... maar ook van, de, van het oplossen van de voedselproblemen in de wereld. Ja. Dat is ook een, een, een verantwoordelijkheid, denk ik, die wij hebben. Het rapport verschijnt morgen. De minister neemt het plechtig in ontvangst. En dan, hoe groot is de kans dat ze het in de onderste la van haar bureau legt? Uh, nou, de minister is uh, demissionair, maar uh, natuurlijk ook voor de volgende minister bij, dan. bij de discussies uh, die, uh, die nu gaande zijn. Nee, Ik heb echt goede hoop en, uh, dat er op dit moment wel degelijk aandacht is uh, voor deze agenda. En uh, ik hoop dat de feiten die wij aanleveren ook helpt bij uh, het goed voeren van die discussie. Ja, en de bedoeling is neem ik aan dat Kamerleden met dit rapport in de hand uh, de regering bij de les kunnen houden. Ja, wat wij als planbureau doen is aan de ene kant natuurlijk departementen helpen met het maken van goed beleid. Maar zo'n balans is ook, uh, wordt altijd dankbaar gebruikt door de Kamer bij zijn controlerende functie. Zeker. Ja. Dank Maarten Haaier. Mooie dag morgen in zaken uh, de leefomgeving. Goedenavond. Goedenavond. It came too light, but she was gone. One night Could be so long And I ask the moon If you catch her eye Tell her for me As you pass by Deep down inside I've always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 James Hunter, tell her for me, blank in de 40 en Brits en toch net Sam Cook. Merel van Maalen, welkom. Klinisch ja. geneticus aan het AMC in Amsterdam. Komende week begint u een speciaal spreekuur te Volendam. Wat gaat u daar doen? Um, daar gaan wij mensen spreken die een kinderwens hebben ja. om na te gaan of zij een verhoogde kans hebben op bepaalde erfelijke aandoeningen en als mensen dat willen om daar verder onderzoek naar te doen. Ja, want het gaat speciaal om een aantal ziekten die daar uh, voorkomen. En, en je hoort wel eens van de Volendamse ziekte. Is, ja. Wat is dat? Uh, dat is een hele ernstige aandoening van de hersenen van kindjes. Dat zijn kinderen die zeer verstandelijk gehandicapt zijn en meestal jong overlijden. En dan is er nog de broze bottenziekte. Ja, dat is. Nou ja, wat het de, woord zegt. Wat het woord zegt, inderdaad. En die kinderen die overleven vaak. Uh, ook niet omdat alle botjes zoveel breken dat ze ook niet goed kunnen ademhalen. Ja. En dat zijn erfelijke aandoeningen. Ja. Ja. Hoe groot is de kans op zo'n ernstige genetische afweging en als mensen drager zijn van dat uh, genetisch materiaal? Als beide ouders drager zijn, hebben ze 25% kans op een kind. 25%? Ja. Op een kind met, met, een, met, deze aandoeningen, met dan, een van deze aandoeningen? Ja, als de beide ouders drager zijn van diezelfde aandoening. Ja. Dat is, dat is vrij veel. En nu, ja. u gaat dat onderzoeken door de Volendammers te vragen... op hun spreekuur hun uh, genetische gegevens uh, aan u voor te leggen? een ja, stamboom, wil ja, ik maar zeggen. Ja, we, hebben, we beginnen inderdaad met een stamboom om te kijken... Uh, als een Volendams paar heeft een verhoogde kans op een erfelijke aandoening... puur op het feit dat ze uit Volendam komen. Maar dat wil niet zeggen dat als een paar voor je zit zij specifiek ook die kans hebben. Dus daar heb je de familie voor nodig. Ja, maar en, en als dan de kans op een afwijking wordt geconstateerd... wat gebeurt er dan vervolgens? Dan wordt er bloed afgenomen als de mensen dat willen... en dan kunnen wij in het laboratorium kijken of ze ook daadwerkelijk drager zijn. Ja. En daarna? Maar gaat u dan iets adviseren? Een gedrag? Nee, wij, wij adviseren nou, eigenlijk niet. Wat wij doen is, wij leggen uit wat er aan de hand is en vertellen wat de opties zijn. En ja. dan kunnen de ouders zelf beslissen wat ze gaan doen. Ja, wat en dan, zijn de opties? Ja, dat de opties zijn uh, van ja heel. Nou, je kan Afzien van eigen kinderen, zwanger worden met donorzaad. Maar je kan ook zeggen van ik wil wel genetisch eigen kinderen hebben met bijvoorbeeld uh, reageerbuisbevruchting en dan embryoselectie om de embryo's genetisch te onderzoeken en de niet aangedane embryo's alleen te gebruiken. Ja. Je kan er ook voor kiezen, want dat is allemaal vrij ook een, een lange weg om op een natuurlijke manier zwanger te worden en dan onderzoek te doen tijdens de zwangerschap. Ja. En dan kan die zwangerschap eventueel nog worden afgebroken? Ja. ja. Maar u laat dit geheel aan de ouders over? Jazeker. Ja. Om daarin te beslissen. Maar ja. u, u, u ligt voor over dit scala aan, aan mogelijkheden. Ja, en de mensen die komen, die hebben er interesse in. Maar er zijn ook altijd nog mensen die, als ze het hele verhaal gehoord hebben, er van afzien. Toch? Ja. Waar van afzien? Van testen abortus? Testen, ja. van, het, van het testen van, ja, ja. Het, van tevoren willen weten. Ja, die dat kind gewoon willen krijgen. Ja. Nou, bestaan die afwijkingen, voor zover ik heb begrepen, al heel lang. Waarom begint u juist nu met dit spreekuur? Um, ja, het is nu ook het, het momentum. Er is veel aandacht voor uh, zorg, zeg maar, voor mensen die kinderen willen krijgen. Maar het meest praktische is dat eigenlijk van drie van de vier aandoeningen... we pas het afgelopen jaar het gendefect hebben ontdekt. Oh. Dus het kon technisch niet eerder. Nee, je kon er eigenlijk niks mee aanvangen met nee. al het, uh, alle gegevens die je ja. kon verzamelen. De intrigerende vraag is natuurlijk... die zal elke luisteraar zich inmiddels stellen... waarom deze afwijkingen zich nu juist in Volendam zoveel voordoen. Toeval. Uh, Volendam is heel lang een geïsoleerd, uh, geïsoleerde gemeenschap geweest. En de stichters van Volendam... daar zal waarschijnlijk iemand zijn geweest... die drager was van deze aandoeningen. Ja. Van een van deze aandoeningen. En ja, zo is dat binnen Volendam gebleven. Omdat men ook in Volendam veel binnen het dorp trouwt? Is, is dan, speelt dat een rol? Dat speelt een rol. Ja, het is dat uh, in Nederland iedereen is drager van een bepaalde aandoening. Maar je komt niet iemand tegen. tenminste, de kans is klein dat je iemand tegenkomt die dezelfde aandoening draagt. Maar ja. binnen Volendam is die kans groter, omdat de bloedlijnen natuurlijk uiteindelijk van uh, twee, drie paar eeuwen paar, terug wel ja. kruisen. Ja, maar behalve Volendam zijn er nog veel meer plaatsen ja. in Nederland... die lang ja. erg geïsoleerd zijn geweest. Ja. Heer, Urk, Katwijk, Marken. Ja. Komt het daar niet voor? Ook komen ook genetische aandoeningen voor. Uh, weer andere aandoeningen. Uh, waarom Volendam nu is eigenlijk ook praktisch. Ja. Het, de AMC vu waarmee we het nu hebben opgezet de patiënten uit Volendam die komen naar ons uh, centra En ja. Katwijk zijn natuurlijk weer andere ja en het nabijgelegen Edam bijvoorbeeld ja nee dat Edam is komt het weer minder voor omdat Edam uh, Volendam is katholiek was altijd een, van oudsher ja, katholiek ja, ja. in een protestantse omgeving. Dus een enclave, een beetje bolwerk. Ja. Ja. Ja, ja, ja, En Edam had daardoor veel meer contact met andere ja. dorpen. Ja. Hoe, wordt, hoe wordt er in Vorendam gereageerd op het starten van dit spreekuur? Het zou, ik zou me kunnen voorstellen dat men het ook wel stigmatiserend vindt. En staan we weer lelijk te kijken als een Intel-dorp. Ja. Uh, speelt dat een rol? Um, nou... De mensen zelf hoor ik dat niet van. En mensen zijn over het algemeen enthousiast dat, dat dit er is... en uh, vinden het fijn dat, dat je nu meer een keuze hebt. Maar het is natuurlijk wel waar wij allemaal over nadenken... Van dat je dat zo niet wil neerzetten, want dat is... Nee. Ja. Maar daar doet u ook moeite voor om het niet zo neer te zetten. Ja, want het is ook... Het... Het is ook geen stigma. Het is ook geen. Het is niet iets wat. wat de mensen zelf. over zich hebben afgeroepen. Nee. of wat er. Uh, het nee. is toeval dat dit zo ontstaan is. Nee. En. Uh, ja. Denkt u dat er andere plaatsen in Nederland. in de toekomst zijn. waar zo'n spreekuur nuttig zou kunnen zijn? Zeker. En ja, niet alleen uh, uh, plaatsen. maar ook specifieke bevolkingsgroepen. Als we, uh, Noem eens ze een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. Dus, uh, erfelijke vormen van bloedarmoede. komen meer voor. In Afrikaanse landen, dus de mensen die geëmigreerd zijn naar Nederland, daar kan je ook aan denken. Ja, ja. Of, uh, ja, dus er, er zijn inderdaad meer mogelijkheden. En ja. dit is nu een soort van uh, begin. begin ja. Om te kijken of het, of het aanslaat en hoe het gaat. Ja. Nou, uh, voor en Dam is het begin. Ik wens u veel uh, succes de komende weken en voor en de komende tijd. Ja. Dank u wel, Merel van Malen. Dank u wel. En dan hoort u nu Across the Way van de groep Alikas Ethic met als zanger de acteur River Phoenix die in 1993 overleed tijdens de opname van de film Dark Blood. <middels> It won't wash away I hope there's more in all today No rocks, no tools, no stepping Welkom uh, George Sluizer. Dat We hoorden River Phoenix. U kent hem als acteur, maar hij was ook zanger, tekstschrijver, gitarist. En zijn grote liefde was eigenlijk uh, de muziek. Hebt u dat gemerkt toen u met hem werkte? Jazeker. Uh, in de maanden zeg maar, voor de opname van de film heb ik hem dus zeg maar, drie maanden lang uh, regelmatig gezien. En hij kwam vaak bij mij in het hotel in Los Angeles met zijn gitaar en ging spelen. Ja. Dus hij uh, had het uh, minder over de film dan over de muziek. En hij heeft één uh, of twee liedjes ook voor mij geschreven toen ik een goede bui was. In ieder geval aardig genoeg vond om iets te schrijven. Liedjes die over u gaan. Pardon? Liedjes die over u gaan of aan u zijn opgedragen? Beetje, beetje tussenin. Beetje tussenin. Tussenin. tussenin. Ja. Waar het waren dingen die hij dan verzonnen. omdat hij wist dat hij naar mij toe ging of zoiets. Ja. Ja. De film waar, waar u het over heeft, Dark Blood, gaat komende donderdag in première tijdens het Nederlands Filmfestival. En het bijzondere is, uh, maar liefst twintig jaar na de opname van die film. Um, hoe begint de geschiedenis van deze film? U, u had het verhaal bedacht? Nee, dat is bedacht door een Australische schrijver... die ik niet kende, die mij een kaartje schreef uit Australië. Ik heb de uh, the Vanishing de the Spoorloos gezien. Dat vond ik een goede film. De film Spoorloos. Ja, ja de nee. film Spoorloos. Ja. En um, ik heb iets geschreven, kan ik dat opsturen... Ja, ik heb op dat briefkaartje geantwoord. Nou, dus doet u maar. Ja. En uh, dat heeft hij gedaan. En toen las ik het. En toen was ik behoorlijk gecharmeerd door het verhaal. Het was niet perfect. Toen vroeg ik hem, komt u wel eens naar Europa? Toen zei hij, ja, over twee maanden uh, ben ik in Londen. En we heb een afspraak gemaakt. Ik heb hem dus ontmoet. Dat klikte... Het bleek toevallig geen amateurschrijver, maar een professionele schrijver. Uh, en die toevallig ook nog bij dezelfde agent als ik was in Londen. Ja. Dezelfde agent had, dus dat is een ja, toeval. En we man. hebben dus samen nou, nog maanden aan het script gewerkt. Hij was een beetje hippieachtig, zeg maar, in die tijd en was uh, niet zo thuis in de filmwereld. Dus ik heb gezocht naar producenten. Uh, en nou ja, van het een komt het ander, dan moet je dus geld zoeken. Nou ja, filmmarkten, et cetera. Ja. En dat is dus samen met Scala Films uh, gebeurd. Ja, dat duurt dan even nog een half jaar of langer. En dan ja, zeggen we ook financiers: uh, wie speelt erin. Juist. Uh, toen was er nog niemand. En. Ik was heel duidelijk in mijn contract en stellingname ten opzichte van de producenten. Ik kies de acteurs uit die ik voor de rollen goed vind. Het kan mij niet schelen of ze bekend zijn of niet. Maar toen zei ik meteen voor die rol van de jongeman... wil ik graag River Phoenix hebben. Waarom? Omdat ik hem heb gezien in een aantal films daarvoor. Als, ik zou zeggen, bijna als jochie nog. Uh, 16, 15, 16. Later in Ohio, Maar dan ook in My Own Private Idaho. En ik dacht... Mm, hij heeft... Ja, laat me zeggen wat hij nodig heeft zeg maar, voor de rol. Uh, dus hij was de eerste acteur. En de andere, zeg maar, Jonathan Price en Judy Davis, die zijn the, the later scene. bijgekomen. Yeah. Die drie mensen daar, daar, Die de, daar gaat eigenlijk, het om. Ja, daar gaat en, het om. En toen begonnen de opnamen en, en, en toen ging het mis. Phoenix overleed. Hoe? Aan een overdosis drugs. Wij hadden, nou, denk zeven weken gedraaid in Utah. Ik had hem een week voor de opname had ik hem gevraagd of hij wilde komen om met hem te wandelen en een beetje in de berg te lopen om. Ja, een klein beetje uit die nachtclub-sfeer zeg maar, te halen, drugsfeer, Want ik wist dat hij drugs gebruikte. Um, en dat ging heel goed. En ik heb, moet ik eerlijk zeggen, tijdens die zeven weken opname in Utah... heb ik nooit aan drugs gedacht. Nee, nee. Ik zeg niet dat hij niets gebruikte achter, achter mijn rug, om het zo maar te noemen. Maar ik heb niets gemerkt in het spel. En pas toen wij teruggingen naar Los Angeles, toen zei hij... Tegen mij, uh, going back to the bad bad town. Ik ga terug dus naar een hele slechte stad. Ja. Hij voelt, hij wist ja, dat hij goede slechte vrienden had. En um, ik denk de tweede of de derde avond dat wij terug waren in Los Angeles. Na één dag opname is hij naar de Viper Room gegaan. Dat is een club, zeg maar. Uh, waar hij dus uh, door... Die overdosis, drugs van alles en nog wat aan hoeveelheden is. Ja. De opnamen moesten dus uh, gestopt worden. En je zou zeggen, dus geen film? Dat klopt. Um, er is natuurlijk veel gesproken... Uh, vooral de financiers, distributeurs, uh, producenten... zeg maar over wat doen we nu. En toen, in 1993, was de techniek niet zo geavanceerd als nu. Dus... Gedachte om van foto's een nog levend beeld te maken... zoals je dat bijna nu kan, zeg maar, in, in, in special effects ja. uh, met mensen. Dat kon toen nog niet. De film is toch een gezicht waar je... Ik zou zeggen, uh, niet zozeer een actiefilm als wel... waar je de gezichten van de acteurs moet zien en hun uitdrukkingen. Dus ik was ook tegen het vervangen door een andere acteur... Ja. of de voetenfilm of uh, nou ja, noem maar dat soort dingen... En toen is, ja, ik denk in één of twee weken besloten om... Nou, dat is afgelopen. Ja, maar 80% was af. 80% was Wat af. Wat is er met dat materiaal gebeurd? Ja, toen kwam dan... Uh, merkwaardig dat de verzekering die uitbetaald had, zeg maar, de schade... Uh, die zei, dat is van mij, dat materiaal. Uh, de distributeur, die dacht een beetje hetzelfde. De bank, die de zaak, zoals wij noemen, cashflow, dus dat... Cashgeld, dus op basis van contracten gaf. Uh, die zei het van mij. Nou, er waren dus drie zogenaamde eigenaars. Er uh, bleven er twee over. Dat heeft zeven, bijna zeven jaar geduurd. Ruzie tussen, of oneenigheid tussen deze instanties. En intussen vroeg ik wel eens: van wat gebeurt er? Want ja, dat materiaal lacht, zat dat lacht achter dan maar, ja. in een. Opslag, mm -hmm. uh, als, ja. zeg maar, loods achter slot en Gendel. Er mocht niemand aankomen in die periode van oneenigheid. En op een moment werd ik gebeld, want ik was in Nederland, uh, van dat de verzekering besloot om het materiaal te verbranden, want zij hadden er niks aan. En die opslag werd te duur. Uh, precies, de opslag werd te duur. En nou ja, uh, ze, ze wisten er niet wat ze ermee aan moesten, zeg maar, met dat materiaal. Ja, toen heb ik besloten om, ik zou zeggen, uh, het materiaal te redden van de ondergang. En, en heb het... ik opdracht gegeven aan een aantal mensen om dat uh, van die opslagplaats weg te halen. Ja. Uh, en ik heb het dus laten vervoeren Tijonters, naar New York zeg maar. en dan naar uh, Frankrijk en, en dan naar Nederland ja. enzovoorts. En, en, en dat was dus een, een jaar of twaalf geleden. Waarom besloot u later de film af te maken? Nou, het was mm, nu, zou ik zeggen, 19 jaar geleden bijna. De opname, uh, ja. De opname, uh, ja, na 99, dus ja. 12. Ik was met andere films bezig. Uh, ik wist ook niet of ik het wilde afmaken. Uh, op dat moment de behoefte om het af te maken... kwam na een slagaderbreuk die ik had in oh. 2007. Ja. Toen werd ik dus door alle artsen... Uh, in ja, waar ik kwam zeg maar uh, dood, uh, verklaard Opgegeven. als het ware, <laughs> dat was, uh, stond te gebeuren. Uh, ik ben zelfs dus twee keer doodverklaard... en ik ben zelfs het, bijna het mortuarium ingesleept, zeg maar. En toen één arts dacht van, klopt niet. Nou, een jaar revalidatie, want ik ben geopereerd en dat duurde heel lang. En toen kwam dus ja, de behoefte, zou ik zeggen, eigenlijk de drang om het af te maken, heel sterk in mijn op. Ja. En, en toen heb ik besloten in 2008 om het oh. proberen af te maken... en in 2009 in wezen gecheckt of het, dacht ik dacht dat het kon... en in 2012 het gedaan uiteindelijk. Oké, okay. en nu is hij klaar. Laten we even een fragment beluisteren. U hoort het moment waarop het jonge stel dat door Boy... gespeeld door uh, River Phoenix in de woestijn wordt vastgehouden... zeg maar, er van door probeert te gaan. Early bird gets the worm, eh? You walking out on me? Is a hell of a walk to any place from here. You can give it a shot if you like, but you're not dragging her along. And kindly leave the tableware behind. We weren't walking out. We were driving out. The keys now. Get the fuck back. Yeah. En wat vindt, de, wat vindt de familie van River Phoenix ervan... dat die film nu toch gaat draaien? Uh, de familie heeft uh, na het rouwproces... wat vrij lang geduurd heeft... de moeder, zou ik, ik eigenlijk zeggen... besloten om het legaat zeg maar, van River... Uh, in een stichting te stoppen tegen geweld. Dat is uh, River Phoenix uh, Foundation for Peace. Ja. En... Uh, ook dus eigenlijk niets te maken willen hebben met zijn films. Dus daar is een soort breuk gekomen tussen zeg maar, de moeder... en die was heel sterk, vrouw, met ook al die kinderen, waren er zeven. Oké, okay, we blijven nu van de zaak af. En als er geld binnenkomt, gaat het naar de stichting. Oké. Okay. Hij gaat in het filmfestival, dus donderdag, in première. Dark Blood, komt hij daarna ook in de bioscoop? Dat kan ik, dat weet ik niet. Want er is een juridisch probleem. Omdat ik het, ik zou zeggen, moreel correct weggehaald uit Amerika. Maar juridisch zou je kunnen zeggen dat het niet helemaal volgens de regeltjes is. Eh, want het was niet van mij. Nee. Ik was de regisseur. Oh, ja, ja, ja. En de uh, daar is dus, ja, nog niet. Het is nog niet rond en opgelost tussen. Zeg maar, de verdekering want die is verkocht en het is nu weer in Engeland en in Japan ingewikkeld. Okay. Dus ik hoop nu over een paar weken, misschien drie, vier weken, eindelijk te weten of je inderdaad uitkomt. Ik denk het wel, maar okay. ik kan het niet. Ik hoop er het beste van, ook voor u en voor mij, want ik ga zeker kijken. Dark Blood door George Sluizer met in de hoofdrol River Phoenix. Dit was met het oog op morgen, zometeen de. Jolige Jannemannen, morgen presenteert Eva Jinek... en ik eindig met een gedicht uit Finse meisjes... van de Finst-Nederlandse Kira Wuk. Vertrek. Op de nachtpont spelen trompetten. De wind blaast resten uit mijn haar. Handen grijpen ramen vast die maar niet dicht willen gaan. Een jongen op de oever zwaait mij wild gedag. Ik ken jou niet, zeg ik. Jawel, zegt de jongen, we halen er een spiegeltje bij. Als het niet beslaat...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 Zijn lekkerste songs nu verzameld op een 3 CD box. Paul Carrick. collected. Nu overal verkrijgbaar. Dit is Radio 1.